Garde u Nord. Ooit, in mijn vroege jongensjaren, heb ik op de planken gestaan. In een lekenspel. Dat is een toneelstuk met een godsdienstige of moralistische boodschap... bij voorkeur opgevoerd in de kerk. En zo gebeurde het. Op een tijdelijk plankier boven de treden naar het koor... Ik was net even meer dan een figurant, dankzij één zin die ik zeggen mocht. Één zin die ik eindeloos had gerepeteerd. Een christen drinkt geen wijn. In de tegenwoordige wereld van wine und wipe is dat als vloeken in de kerk, maar daar werd die stroven met instemming geaccepteerd als een sterkend, stichtend woord. Want zo was het toen. Een christen dronk geen wijn. En wij waren niet eens van de Zwarte Kousenkerk, maar behoorden tot de vrijzinnigen die het ooit van de synode in Dortrecht verloren hadden. Ik heb die zin nooit vergeten. Hij had kennelijk een verpletterende indruk op me gemaakt. Het was dan ook een zin die je klaarstoomde voor schuld en boete. Een zin als een teken aan de wand. Een zin zoals we die koesteren in dit land van dominees. Een christen drinkt geen wijn. In de gerestaureerde middeleeuwse kerk galmde het na. De boodschap was duidelijk, wijn is zondig. En als de wijn dat zelf niet is, dan zijn het in ieder geval de gevolgen. Het bedenkelijke van een wat losser gedrag. Een moment van kwetsbaarheid, zoals we dat nu noemen. Wijn als vector voor een blik in de ziel en nog veel meer. Dat paste niet bij Hollandse nuchterheid en doe maar gewoon. Om nog maar te zwijgen van de blauwe knoop en toen drinkt niet meer. Nee, in de polder. Hoort geen wijn. Natuurlijk, het waren de jaren 50. De wereld was simpel, zegt men. Je had Nederland in zijn onbevlekte onschuld en over de goed bewaakte grenzen van voor Schengen de boze buitenwereld van Sodom en Gomorra. In Nederland reden de treinen op tijd, werden de stoepen geschropt, de zondagsrust geheiligd. Bij de boodschappen heb ik in mijn kindertijd nooit een fles wijn gezien. Met uitzondering van die ene, één keer per jaar kwam er een fles op tafel, met kerstmis. Eén fles en niet meer. Een zoete Spaanse. Geen wonder dat niemand de rest van het jaar nog aan de wijn wilde. Het is in diezelfde jaren, toen de kerkgewelve mijn gedreven jongenstem weer kaatste dat we naar het land gingen dat destijds als het zware model stond voor die boze buitenwereld. Dat maakte dat land zo aantrekkelijk, het land van Oulala. Zonde was er deel van het leven. Een geaccepteerde hebbelijkheid die de mens zoveel menselijker maakte. Zonde was er bijna een must. Via Frankrijk maakte ik kennis met de mediterrane wereld... Een wereld waar het christendom misschien wel de meeste sporen heeft nagelaten. Een wereld van culturele rijkdom en spiritualiteit. Een wereld waar christenen altijd wijn gedronken hebben. Een wereld waar men zegt dat wijn het leven is. Le vin c'est la vie. Waar men ook zegt, lo c'est water is er om je mee te wassen. Maar dat terzijde.